ZFM, ZFM, Sportlife is het vandaag met negen uh, wedstrijden waar we bij zijn. VSV Kolping, United Daarvoor Schoten, Allianz VVH, Bloemendaal, Wijk aan Zee... RCH, Onze Gezellen, Wit Kismet en BSM HBC. We volgen ook voor u Luik bastenaken Luik... waar voor mijn gevoel lang niet zoveel aan is als uh, de jaren daarvoor... Er is een kopgroep van vijf man... die hebben een voorsprong van 3 minuten en 24 seconden op het peloton. En er moet nog 71 kilometer gereden worden. De koplopers zijn Vliegen, het is PRS, het is Bognet, Ursula en Christian. En dan bent u wat dat betreft ook weer helemaal op de hoogte. De ruststanden, die kan ik u wel geven. Bij VSV Koping is de stand 1-2. United Davos Schoten 0-0. Uh, Allianz VVH 1-3, zeer verrassend. RCH tegen de Gazelle 1-0. Ge Geelwit tegen Kiswet 1-3. En BSM HBC 0-3. Nou, en dan uh, hebben we... Dit moet een zondag uh, zijn van... Uh, de Twee Heren Frans en Baas B.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 dit moet dan zonder zij, de zon schijnt dus het al fijnste. Dit moet er zondag zijn. Als ik zie hoe je lucht dat we zij. Dit moet And that zijn. En is je zegt tegen mij.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 Heerlijk, jongen, die wedstrijden. We gaan het even over damesvoetbal hebben. Want uh, wellicht hebben uh, luisteraars van de week... de wedstrijd gezien tussen FC Barcelona en Sevilla. Die wedstrijd die eindigde in 5-0. Ook de dames speelden daar tegen elkaar. En raad eens wat. In de blessuretijd maakt Lieke Martens nog een doelpunt. Waardoor ook daar de uiteindstand 5-0 was. Goed, we gaan weer langs de velden. We begannen... ja, je maakt er een mooi bruggetje in. Wat, wat dan? Nou, damesvoetbal. Ja, ja. En hier hebben we nu een telefoon... Celeste? Ja, de, de, de, be, de beste verslaggeefster van ja, Maar Doe je dat nou gewoon onbewust om een bruggetje maken, toch? Ja, ja, ik doe alles onbewust, joh. dat is allemaal... Uh, hè? Routine. Ja, dat zeggen ze. Hi Celeste, hoe is het bij Allianz eh, VWA Welsenbroek, jouw club? Hey Henny, hallo. Um, het is uh, nu net rust. En uh, na twee minuten voor rust uh, werd nog een vierde doelpunt gescoord door VWA Velsenbroek. Het is onvoorstelbaar, meisje. Het is echt onvoorstelbaar. Dit. Wat moet jij een blije vrouw zijn? Ja, ben ik toch altijd? Ja, en wij zijn blij met jou. Wie maakte die vierde? Uh, Angelo uh -huh. Lima. Angelo en dan? Luli Lima. Wat een lekkere naam. Fijn hè? Ja. Hé, <laughs> hey, maar het nee, ziet eruit nee, uh, uh, er uh, dat jullie de, de na-competitie gaan ontlopen, wijfie. Ja, als wij zo doorgaan wel. Ja. Ja, ze zijn er nog niet in. Nee, maar het is natuurlijk 1-4 bij Allianz. Hey, hallo. We gaan straks even kijken hoe het bij Schoot tegen United staat. Want United en Wijk aan Zee, dat zijn de clubjes die je nog ingehaald moeten worden. Ja, ja. Oh, het is toch wel spannend hoor. Hey. Nou, fijne middag voor je Celeste. Hou is we zo. wedstrijd dit. Ja, en je koeken zijn op. Die waren heerlijk. Ja, dat dacht ik al. <laughs> we gaan naar Justin Luiten. Die zit bij RCH tegen onze gezellen. Om den keizer zijn baard, denk ik, Justin... Ja, dat kun je wel vertellen. ja. Ah, daar is de wedstrijd, uh, dat is niet aan de Nieland wedstrijd afgezien. We zijn een paar uh, minuten na de rust. Uh, op dit moment staat nog steeds 1-0 voor de van RCH. Dat ik het van Erwin IJssel. Uh, ja, het is, het is een beetje over en weer nog steeds. Francis, uh, keeper uh, van RCH, Mike Brandenburg, kwam het goed weg. Toen hij bij het uitsreden tegen de benen van Mitchell Geen van De uh, de bal van, Land van Landen, uiteindelijk in het voordeel van de verdedigers van uh, RCH. Maar het geeft wel aan dat, het, uh, dat aan beide kanten uh, ja, mogelijkheden genoeg liggen. Uh, we doen we over de rechtkant van het veld. Paulus zit voor SA. Maar staat daar de immers uh, scherpe grensrechter en te vlaggen. Uh, ja goed, ook dat hoort bij deze wedstrijd. Is dat met een bepaald uh, cynisme? Ja, ja. Het aan beide kanten wel af en toe dat je bij jezelf denkt van nou... Hè? Metertje voor, metertje erachter. <lacht> we doen even onze ogen dicht. Er staat een schrijfzichter in midden. dat hij heeft. Uh, nou, ik denk in een straal van. vijf uh, meter onder de cirkel. het hele veld gemaaid. Uh, die die, die sloft zich eigenlijk uh, helemaal de wezenloze. Maar. Uh, nee, nou ja, die ziet het zelf niet. Dus dan maakt het ook niet uit. Dan kan je hem leuk steken waar ja, je wilt. Maar voor hem is het ook de keizer van de baard, hè? Of de baard van de keizer. Ja, ik, ik denk dat hij met, hij met die gedachte. van huis is gegaan. Uh, hij is misschien zien ook niet echt op zijn voeding dat letten. En ik dan als. Uh, als lifestylecoach in, in mijn vakgebied, zou ik nog maar ik echt kunnen helpen. Na de wedstrijd. Ja, uh, uh, Justin, <tossimus> uh, uh, Justin, vorige week liep jij dus uh, warm bij uh, de, wedstrijd, de kampioenswedstrijd uh, tegen uh, Robin Hood. En daar stond ook een assistent grensrechter, of scheidsrechter. En daar had jij het ook niet zo op, want die, die vlachten ook op uh, de meest gekke momenten. Ja, ik, ik heb het daar niet zo op, tenzij het nog <racht> voordeel wat zich, tenzij het voordeel is, ja, maar dat... Ja, dat, dat, als het ons voordeel is, dan vind ik het al een, een super Maar nou, als een andere doet, dan doen we niks. <laughs> Duidelijk verhaal. Hé <laughs> hey, jongens, maar ik hoorde net dat Allianz uh, 4-1 staat. Ja. Sowieso. Zozo. Ja. Sowieso. Zo, zo. Zo, zo. Ja. Nou, ja, toch nog een dingje sprak. Zo is het. Justin, just, dank je wel zover, jongen. Rox. je straks. Hoi. Oké, okay, hoi. Ja, weer een muziek. En... Dat is Wolf and All Things Under the Sun. Nou, dat, uh, dat, is, dat komt mooi uit, want we zitten ook gewoon binnen onder de zon. Oh, nou, hier is er niet meer. She keeps praying along. Got a house full of kids. She's a one man band. She keeps singing her song. Turns around, upside down, just to keep her head up. And though it seems like she got nowhere.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 Sorry. Altijd bij een sportprogramma hoort ook natuurlijk de muzikale omleiding. Die was dit keer van Wulf met All Things Under The Sun. U luistert naar ZFM Sport Live en we zijn vandaag bij zeven wedstrijden. Eén van die wedstrijden stond het nog 0-0 toen we weggingen bij Cherk de Blauwe. Hoe is het nu? En daar staat er nog steeds 0-0. in die wedstrijd tussen Bloemendaal en Wijkerzee. Net een kans voor Tim Schoenmaker. Dat is een combinatie tussen Max hier en Tim Joon. Een goede 1-2 combinatie. En Max Landheer ging er langs. En speelde ze wel goed uit. Getrokken voor die bal. En Tim Schoenmaker schoot. Maar net langs verkeerd de verkeerde kant van de paal. Nu is het Aukerijager. dat zou ze goed binnen. Aukerijager probeert hem terug te trekken op Tim Schoenmaker. Maar Tim Schoenmaker kan er net niet bij komen. En dat betekent dat die aanval afgeslagen is. En dat Wijkerzee via Jelle Schoen die bal kan oppakken. En probeert er eruit te komen. Gaat er op het middenveld boven... ...met die bal, passeert dan Melvin Jordaan... ...Melvin daar moet er hard achteraan... ...op die bal te gaan halen, komt die bal ook diep... ...richting uh, de spitsen van... Uh, van uh, ...Wijkerzee, het is uh, de nummer 11... Uh... Matthijs van Hoog, maar die staat buitenspel en dat betekent dat die aanval afgeslagen is. Het is een rare wedstrijd hier, want het had hier al uh, 3-0 kunnen staan voor Wijk en Zee eigenlijk. Het was in de 17e minuut van eerst zelf, dat Stefan Koelman die tegen de paal aanschoot. In de 20e minuut was het Mike van Heijden van de Wijk en Zee die tegen de paal aanschoot. In de 30e minuut was het wederom Mike van Heijden, die dus tegen die paal aanschoot. En het lijkt erop dat die ballen niet erin wilden. En, uh, maar hoe zit het dan met Bloemendaal, kom Check. komt nu een aanval van... Want... Ja! Schitterende goal van Jager op de rand van de 16 die krijgt die, die bal aangespeeld. Hij haalt hem van zijn linkervoet, dat zit echt goed. En schiet snoeihard, snoeihard in het net. En dat betekent hier 1-0 voor Bloemendaal. Dan ben jij opeens speelde, heel blij, hè? Dan ben ik zeker blij. Dus maar Bloemendaal speelde, absoluut niet goed de eerste helft. De ballen kwamen absoluut niet aan. Het was traag. Het, was, het komt natuurlijk ook, ja, daar heeft iedereen mee te maken. Heeft zijn natuurlijk ook mee te maken. Het is warm op het kunstgas. Dus die ballen die rollen natuurlijk niet zoals men gewend is. Dus men zal iets harder moeten gaan inspelen met die ballen. Jerk, ik ben benieuwd of ze het volhouden. We komen straks bij je terug. Dankjewel. Uh, dag, we gaan naar Marcel Akerboom. Want die zit bij United Davo tegen Schoten. Daar werd een goal van Bouzia afgekeurd. Was 0-0 toen we hem verliepen. Hoe is het nu? Intussen is het uh, 1-3 geworden. Het is, uh, ja, toen ik jullie verliet uh, was er nog niks gebeurd, maar daarna het is een spanning, sensatie, er gebeurt echt van alles. Uh, eerst uit een, uh, een afgeslagen corner scoorde United, met een prachtige bal van, uh, van uh, wie was het ook alweer. Even kijken wat die staat, hoor. Uh, nou, ik ben hem even kwijt, maakt niet uit. Uh, twee minuten later was het uh, uh, Leonard Stuur, die een prachtig intikker had en daarmee de 1-1 uh, voor elkaar kreeg. En toen was het in de buurt van de Rus een werkelijk fantastische aanval van Schoten. Die ging via Samras en die ging via diezelfde Lennart Stuur. En die ging uiteindelijk naar Anil Kielic. En die knalde hem perfect binnen. Rusland was dus 1-2. En net twee minuutjes geleden maakte uh, opnieuw Lennart Stuur een geweldige goal. Een mooie volley. En daarmee uh, heeft hij denk ik de wedstrijd nu al alvast beslist. Want Schoten is gewoon veel beter dan uh, United. En uh, uh, nou, het was gewoon een schitterende goal. Die alleen al was het moeite waard om uh, hier naar Schalkwijk toe te reizen. Dus. Uh, hey Marcel. Uh, ik verwacht er nog een hoop van. Uh, ken je een uh, Ahmed Unalp? Ahmed Unalp. Ja, ja, ja. dat was de jongen die. <laughs> in de ja, maar ik was even zijn naam krijgen. Ik weet niet. <laughs> ja, ja, ja. Oké. We spreken weer zo weer. Is goed, dankjewel. Hoi. Ja, uh, muziek weer uh, van Nederlandse bodem. De band bestaat niet meer, maar de muziek is er nog altijd. Uh, Mook met Last Chance. Uh, en, uh, het is een nummer dat heet The Last Chance. En over Luik, Bas de is het uh, wel zo dat er voor uh, de koplopers... Uh, ook een beetje de laatste kansen aan het uh, aanbreken zijn. Uh, de voorsprong is uh, drie minuten, iets meer dan drie minuten... En uh, nog even over de dameskoers, want het, uh, Van der Breggen, die won hem wel, maar dat uh, ging natuurlijk niet helemaal vanzelf, zoals ze dat uh, ook al heeft uh, verklaard. Maar het is wel zo, uh, na deze luik heeft ze dus nu al vier overwinningen staan dit seizoen, dus dat uh, tikt al aardig aan. Prachtige meid is het. Intussen zo'n 2,5 uur te gaan voordat in Rotterdam het grote gebeuren gaat plaatsvinden van de KNVB-beker. Zo noem ik hem nog steeds, mag ik niet zeggen, maar het is wel de honderdste finale. Vandaar dat de beker vandaag be be ja, belegd is met goud. AZ Feyenoord, AZ won die finale uh, vier keer, staat er voor de zevende keer in. En Feyenoord won de finale twaalf keer en staat er voor de zeventiende keer in. Het is uh, allemaal aan het oplopen, de spanning in Rotterdam. Want in het centrum van Rotterdam trekken alle Feyenoord-supporters... in die uh, rood-witte uh, clubkleren, ja, die, die trekken bij elkaar. En inmiddels zijn er dus uh, twee treinen helemaal vernield in Rotterdam. Yeah. Ongelooflijk. Eén uh, trein uit Groningen. Wat moeten die nou bij, bij? Maar goed, het zal wel goed zijn. Nou, hoewel, ja, ik weet het niet. En één trein uit Vlissingen. Daar wonen daar ook AZ-supporters. Uh, dat denk ik niet, maar uh, het, het, het ligt ergens op een een of andere route waarin asset supporters uh, zomaar uh, terecht uh, kunnen komen, of wat dan ook. Uh, dat is een uh, lijn die uh, langs Rotterdam gaat, dus dat, uh, dat verbaast ja. me aan de ene kant ook niks. Terwijl er dus 140 bussen onderweg zijn naar Rotterdam, het is ja. onvoorstelbaar. Ja, eh, wordt, dan spannend, dan wordt spannend kom, kom, kom ik zo op maar, we, gaan, we gaan natuurlijk ook naar het voetballen toe als ja, het want, nou ja, Echt spannend was het niet meer bij BSM HBC hè. Daar is Erik van Westerlo Toen we je verlieten was het 0-3 Uit een penalty eh, Erik ja, dat was na een penalty. Uh, het is nu uh, inmiddels 0-4 in de tweede helft. 10 zijn, zijn we bezig in de tweede helft. Uh, Krijthof, uh, is, Jan Kruithoff is een eentje slalomde. door de defensie, passeerde een man of 4-5 en uh, schoot hem toen in de verre hoek. Ja, onvoorstelbaar dat iemand zo ver kan komen in, in de afstand van een meter of 5-6 uh, zoveel man kan passeren en dat ze niet pakken de bal. Maar goed, dat, uh, dat is ook voetballen, dat gebeurt. Uh, ja, het is gewoon een spelletje aanvallen en verdedigen. Uh, die, oh, ja, de, bijna ging de zesde er ook in. Ze staan allemaal zo'n beetje op, op de penalty stip staan ze de ballen. <lacht> en het kaats maar heen en weer, het lijkt nergens op. Maar goed, het is wel leuk, uh, amusant om eventjes naar te kijken natuurlijk. Uh, ja, BSM had zwaar één, één, één, één mooie uitval. Uh, Jansen, de linksbuiten, is best een snelle vogel. Die uh, gingen weer alleen uh, naar een diepe bal, helemaal alleen vandoor. Nu kwam er wel iemand mee. Uh, dat was Van der Meer. En, uh, maar Van der Meer, die... Uh... Hij had een vrije kans eigenlijk van twee meter voor de goal. En hij heeft een rolletje die amper de doellijn had. En uh, Doelman van Hagen kon hem zo, uh, zo oppakken. Dat was eigenlijk de mooiste kans uh, van deze in de tweede helft. Dat heb misschien wel in de hele wedstrijd gezien. Verder is het alleen maar HBC wat de klok slaat. Uh, ze combineren leuk. Uh, ze proberen het van alle kanten met voorzetten. Naar de ene corner, naar de andere versieren ze ermee. Maar goed, ik had uh, gedacht dat ze nog wel, wel kansen genoeg hadden gehad om meer doelpunten te maken. Maar dat zit er nog niet in. Maar ja, uh, 4-0 is natuurlijk al een prima of 0-4 is al een prima uitslag voor HBC. En doelman Bram Verhagen heeft één bal gehad, begrijp ik nu? Uh, ja, hij heeft een bal geplukt. en Ja, dat is eigenlijk alles, in een corner. Ik BZM drie corners gehad, dat de hele wedstrijd. Wow. En daar die eentje van geplukt heeft. HBC gaat trouwens heel slecht met de corners om. Allemaal lager ja. het gebied in. En uh, ja, nu wordt er weer ingenomen. Die gaat wel omhoog, maar die is voor doelman Janssen. Hij ging omhoog, 0-4 bij ja, Erik ja, van omhoog. Westerlo. Dank je Erik. Ja. Oké. Okay. Ja. Wij gaan naar Johan Kluiskunst, want die zit te genieten van een uh, hele leuke en spannende wedstrijd VSV tegen Colping Boys. Hoe gaat het? Nou, het zonnetje gaat weg en het voetbal wordt minder. Ah, wat jammer. Het <lacht> zijn mooi <maar> weer voetballers. <lacht> zijn, inderdaad, het zijn zeker mooi weer voetballers. Nee, het, het voetbal is er een beetje uit bij allebei. Een beetje lange ballen allemaal. Over. Er zit geen voetbal meer in. Nee, Staat het ja. nog wel 1-2? Er staat nog wel 1-2 voor boos, maar echt niet. Ik kan het zeggen, nou, we hebben kansen gezien. Is, eh, door het uh, hele lange ballen is VCH wel iets sterker, maar verder helemaal geen voetballer. En geen, toen uh, kregen we een uitval voor boos, dus dat is wel... Er uh, wordt gevraagd, en ga zegt, zeggen, laten we het weer doorgaan. Maar nou, ja, ik kan het hier niet zien, want dat is een andere kant. Maar. Uh, Nee, het gebeurt er niks. Nee, dit is, het voetbal is er een beetje uit bij allebei. Is, uh, is uh, Mitchell Borman al ingevallen? Nee, nog steeds. Je vind ik een beetje raar trouwens hoor. Ik, ik had die jongen toch wel mee laten doen. Zeker in dit stadium. En Bosman. Maar, uh, Bosman die staat er ook nog niet in. Nee, dit is uh, Nee, oeh, mooie actie. We gaan nog even kijken. Uh, ja, ja? Nee, dat gaat niet. Nee. Pingel er zit geen combinatie meer in. En dat zat de eerste eh, helft bij allebei de ploegen er wel in. Jammer voor je, Johan. Ja. Nee hoor, zonnetje je door. Oké, okay, VSV Coping Boys. Tussenstand 1-2. <laughs> Dankjewel, Johan. Ja, um, voordat ik uh, even verder ga naar een uh, stuk uh, muziek, uh, nog eventjes naar het uh, verhaal uh, rondom de bekerwedstrijd. Uh, het werd al gezegd, uh, het verkeer op de A9, uh, dat heeft er ook mee te maken. Bij Heilo stond aan het begin van de middag, vast, vanwege de aanrijding tussen twee auto's. Ook tientallen bussen vol AZ-supporters op weg naar de Kuip kunnen momenteel uh, een flinke vertraging oplopen. Uh, uh, uh, we hebben een doelpunt. We, we hebben het een doelpunt. Dan gaan we eerst naar het doelpunt toe. We hebben Tjerk. Hey, Tjerk Vertel. En hier is de stand uh, 2-0 geworden in die wedstrijd... tussen uh, Bloemendaal en Werkenzee. Het was uh, uh, Lasse van Eckjeskoor. Het was een, een uh, combinatie tussen... Uh Schoenmaker tussen Bogart en Mel. En Mel legde hem terug op Larsen. En Lassen van Ekkie schoot hem onberoepelijk vanaf de 16. Stijf in het kruis. En zo betekent in deze wedstrijd 2-0 van Bloemendaal. Maar het had ooit eenzelfde minuut of een minuut later het ook 3-0 kunnen zijn. Het was elke de jager die goed inschoot, maar op het hout. En dat betekent dat hij naast ging. Daarnaast een hoekschop van Bloemendaal. En dan was het Tim Schoenmaker die kopte hem net goed, maar net langs de verkeerde kant van de paal. Maar dat betekent wel dat de Bloemendaal op dit moment aan de goede kant van de score staat. Met een 2-0 voorsprong. Ja, en dat ze kans hebben om bij de eerste vier te komen. Helemaal goed, Teddy. Mooi man, hartstikke goed. Dankjewel, Jerk. Ja, eh, als ik eh, die tussenstanden nu zo hoor... 2-0 daar bij eh, Bloemendaal en eh, bij VVH Velsenbroek. Eh, Wijk aan was een van de ploegen die VVH Velsenbroek dus moest passeren. Dan is dit dus natuurlijk gunstig. En United en Davo. Dat ja. wou ik net zeggen. United ja. Davo staat er ook achter. Dus ja. VVH doet, uh, doet goede ja, zaken dat, dat lijkt me wel. Uh, dan gaan we weer uh, naar het uh, muzikale uh, wacht, gedeelte. Wacht, heel even uh, jongens. Sorry. Want het is nog minder dan uh, 60 kilometer. 55 oh kilometer te gaan in Luik-Bastenaken-Luik. Intussen is... Uh, Vliegen Loïc vliegen die is uit de kopgroep weggevallen. De Belg moest lossen en er zijn nu nog vier mannen over met exact 54 kilometer te gaan. Voorsprong, 3 minuut 15. Ik denk dat het Peloton nou eens een keer moet gaan opschieten. Ja, denk ja, ik. ja ze hebben de Col du Rocher hebben ze gehad. Dus dat kan ik er dan nog wel even bij zeggen. Mm. Um, we gaan weer terug naar het uh, muzikale uh, verhaal. Want ik uh, hoorde net, uh, er moet iets van Nederlandstalig. Nou, ik uh, heb uh, ooit nog eens een keer naar zo'n programma zitten kijken... over de beste singer-songwriter. En toen kwamen we dit tegen. Nielsen met Beauty in the Brains. Ben niet zo'n held van mezelf. Maar de ik heb no een superbonnet bij me.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 van top tot teen, schatje. Wat doe je met me? Wat doe je met me? Ja, zij is alles, alles, alles, alles, alles, alles in één. ze heeft de beauty en de brains. En oh, oh, oh, oh, het voelt goed, hey, Het voelt, ze heeft de beauty en de brains. Beauty, ja, uh, the beauty en de brains. De beauty, hey, Ze heeft de beauty en de brains. Uh, uh, beauty and a brains, beauty, come on, it's so a hate, beauty and a brains, beauty, uh, uh, beauty and a brains, beauty uh, it's so hate, beauty and a brains Oh yeah, beauty and a brains One size All us, all us, all us, all in a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 Het voelt goed, het voelt goed, yeah, yeah. het voelt goed, het voelt goed. Het voelt hier ook goed hoor, ja. maar ja. het voelt niet goed voor Marianne Vos, want die is na haar val in luik bastadak luik ter controle naar het ziekenhuis gebracht. In de koers kwam ze ten val op haar rechterschouder. En ze zei, ik voel dat er iets niet goed zit. Dat laat ze aan ons weten. En we, zijn, en we hopen natuurlijk dat het goed gaat met haar. De koplopers zijn inmiddels uh, op 50 kilometer gearriveerd. Hun voorsprong 3 minuut 8. En dat is ook wel leuk. Ze zitten op de Col de Macfiga. Ja, dat is in de buurt van, uh, van Spa. Uh, ik kijk even naar Martijn. Hebben wij nog uh, het voetballen? Ja. ja, we hebben er twee. Oh. Twee zelfs. Nou, daar gaan we er heel gauw naartoe. Uh, Allianz tegen VVH en daar beleeft, VVH Velzenbroek moet ik zeggen... ...daar beleeft Celeste Koster de middag van haar leven. Ja, Hen, zo kan je het wel zeggen. Um, er is nog niks veranderd. We zijn nu net uh, weer tien minuutjes uh, aan de gang. Um, VVH heeft wel weer gewoon een aantal kansen. Maar het is, uh, het is wel een beetje een uh, strijd der titanen. Om het zo even te zeggen, ze gaan uh, wel hard tegen hard... Uh, en er is toch wel een beetje, heerst een beetje ongeloof eigenlijk, dat de CVH voorstaat. met Ja, de... korsen, wiers, banken, banen. Nee, Rick, hoe, hoe heet Rick, Rick? Rick Bakker. Bakker, sorry. Ja. En Angelo, Rick, ja. ja. het, het ja. is onvoorstelbaar, joh. Ja, ja zeg dat. En weten ze de andere tussenstanden inmiddels ook, of denk je dat ze er niet naar, uh, niet naar kijken? Sorry? Weet je, denk je dat ze de andere tussenstanden ook weten? Of, of... Uh, nee, volgens mij niet. Oké, okay, want VVA doet dit met uitstekende zaken. in de rust. En uh, ik denk dat ze voor zichzelf misschien uh, zoiets hebben van laten we daar maar niet te veel uh, naar kijken. Uh, Rick Bakker ging uh, net voor de rust met een blessure uh, van het pelpa. Uh, daardoor zijn de posities een beetje gewisseld. Waarbij we allemaal wel een beetje hopen dat we dit nu vast kunnen houden. Dus het, ja, ik hoop het. Ja, we uh, hopen het met jou, Celeste. En uh, ja, we gaan het zien. Komt, komt allemaal goed, meisje. Komt allemaal goed. Geelwit Kismet. 1-3 was het, Danny Prinsen. En er staat nu 2-3. Geelwit maakt net de aansluiters door Wesley Bronkhorst Die kopte de bal binnen. En Geelwit, uh, ja, de, de wedstrijd speelt zich uh, grotendeels af op de helft van Kismet. Alleen, uh, ja, hij zit eraan te komen, maar hij moet nog wel even binnenvallen. <laughs> Ja, wanneer gaat dat gebeuren? Vertel het maar. Je hebt een ja, voorspellende geest. Voorspel, want, uh, we, hebben, we hebben nog een minuut of tien, denk ik. Ja. Dus, ja, uh, uh, ze gaan er vol voor. We zijn over vijf minuten bij je terug, uh, Danny. Uh, is, is goed, Oké, okay, dank je. Ja, uh, en wij uh, kijken nog even in het uh, mooie lijstje van de muziek. En dan komen we uit bij Seven Days. En dat nummer is van Jamiro Quiet. De slotfases van de zeven wedstrijden die we voor u volgen... die zijn er aan de gang. We beginnen met een wedstrijd waar het eigenlijk heel erg spannend was. En daar is Justin luiten. We praten over RCA tegen onze gazellen. Spannend, maar niet wat betreft de stand op de, op de ranglijst. Dus nummer 8 tegen nummer 9. Erwin IJssel maakte 1-0. Hoe zit het nu? 1-1. We uh, klein kwartier naar rust was het uh, Mitchell Geven die uh, uit de corner... Uh, binnen het tikken uh, en vanaf dat moment, uh, ja wat ik eigenlijk al zei, het is een, een beetje heen en weer wedstrijd, allebei de kant kozen En de scheidsrechter die uh, eigenlijk niet zit voor deze wedstrijd. En dat bleek ook wel uh, toen na de 1-1 een aantal uh, ja, smerige en onnodige overtredingen hadden gemaakt. Uh, een doorgebroken speler van RCA werd neergelegd, daar werd straks geel op gegeven. Uh, hij had nog wel twee keer een rode kaart kunnen trekken voor reageren op een, op een overtreding. Uh, dat het niet uit de hand loopt, is dus op dit moment nog door de speler zelf. Maar de laatste tien minuten wordt wel een heet uh, een, een, een potje nog, denk ik. Dan bleef je nog wat juist? Sorry? Dan nou, bleef je nog wat? Ik bleef nog eens wat. Ja, ik heb ook nog eens mijn oor te luisteren laten leggen. En ik heb nog zelf nog een klein conclusie getrokken op Hendries en Paas was zojuist. Uh, het, het, het, het feit dat het zo laag staan wordt, een beetje verweten aan het feit dat het allemaal net niet lukt. Ik zie ook in net één goals en. Uh, en goed, er wordt niet voldoende gevoetbald. Uh, daarnaast uh, uh, gaf de scheidsrechter een drinkpauze. En uh, mijn grote voordaties schetst eigenlijk dat de twee meest ervaren jongens die het team zouden moeten ruigen... Uh, ...als een dom op de scheidsrechter afrennen en een verhaal gaan halen. Uh, mijn conclusie daarbij is eigenlijk dat het, uh, dat het ontbreken van de juiste ervaring uh, misschien ook wel een keer rolletje speelt binnen dit team. Uh, er staat er eentje op midden van, ik heel even spiegel, die heet... Erik Dekker. Nou, ja, de, de man zal de schijf, wel van alles er nog wat uit te maken. Uh, voetbal onwaardig eigenlijk. En uh, ja goed, als Erwin IJssel zich daar ook mee gaat bemoeien... ...de man die eigenlijk voor het doelpunt moet zorgen... ...dat uh, komt het spel van Sja niet te goede. neemt die jonge jongens niet, uh, niet echt mee in de, in de goede flow, zeg maar. Jammer, hè? Heel jammer, man. Het is een hartstikke mooie club, mooie mooie uh, historie. Ja. Maar uh, op deze manier uh, gaat dingen de een nachtkaars uit natuurlijk. Als je ook speelt, zoals Erwin IJssel... Zoals Martijn dan uh, net al suggereerde, zo uh, gaan verliezen aan de Schoten. Dan, dan, ja, dan, dan is het einde eigenlijk zo. Hij maakte de 1-0 geven, maakte de 1-1. En hoe lang is er nog te spelen bij RCH, onze gezellen? Een minuutje of acht, Henny. Dankjewel, Justin. We gaan gauw naar een wedstrijd waar het heel spannend ja. is. Namelijk United Davo tegen Schoten. En Schoten doet op, uh, op dit moment, denk ik, goede zaken, Marcel Akerboom. Dat kan je wel stellen, ja. Het, uh, nou, heel spannend wat jij roept, dat, uh, dat uh, valt ook wel erg mee. Nou, je had het over spanning en sensatie, dus. Ja, spanning en sensatie, akkoord. Maar uh, om nou te zeggen dat uh, de ploegen dicht bij elkaar zijn, dat, uh, dat is het zeker niet. Schoten is namelijk gewoon veel beter. En dat hebben ze net uitgedrukt in de 4-1. Een prachtige goal van Sjoerd Auerda. Die uh, uh, prima werd aangespeeld door opnieuw de Lennart Stuur. Die, gewoon, ja, die speelt de sterren van de hemel vanmiddag. En... Uh, ja, uh, uh, schoten is dus gewoon veel sterker. Uh, maar wat ik, wat ik wel er net mee bedoelde, is dat het gewoon uh, leuk is om naar te kijken. Er gebeurt van alles: uh, uh, uh, goede duels, uh, hele mooie voetbalacties. En uh, dat bedoelde ik met die spanning en sensatie. Ja, maar het is uh, toch lekker zo'n middag? Zalig? Ja, het is heerlijk, ja, precies. Dus uh, ja, dat doe je lekker op zondagmiddag. Hoe lang nog uh, te spelen, Marcel? Het is nog een minuutje of tien. En uh, United moet door uh, met een, een vervangende grensrechter, want Willem Koster die uh, is geblesseerd geraakt en die kon de vlag niet meer ter hand nemen. Dus uh, hij is door een, een uh, goedwillende, vrijwilliger is hij vervangen. Dat zijn toch ook de prachtige dingen in de sport. <laughs> niet door Irma Kroon zelf, toch? Nee, niet door Irma Kroon. Nee, <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Nee, die, uh, die moet uh, de barzaken regelen. Zo is het. Dus uh, oké okay. Dankjewel, tot straks Oké, okay, graag gedaan, tot straks Luik Bassenakeluik, nog 45 kilometer 2 minuten en 28 seconden Is de voorsprong van de vierman op kop Ja En dan, uh... <coughs> dan wordt het tijd Voor Sean Manders. En het nummer dat heet In My Blood It's like the walls are in Sometimes I feel like giving up But I just can't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 Sometimes We gaan snel verder, mannen met het rondje langs de vel. Want de slotfase die, uh, is uh, voor start gegaan. Ja, en het is spannend bij Geel-Wit tegen Kismet. Het werd opeens 1-3, maar toen kwam uh, uh, Geel-Wit, dat de koploper is. Die kwam terug tot 2-3 door Wesley Bronkhorst. Hoeveel is het nu, Daddy? Het is 2-4 geworden. Aai, ai, ai, ai, ai. Uh, ik ben bang dat het niet gaat redden. We zijn wel vol op van nu, Maar ik uh, ben bang dat het. Uh, Hoeveel, hoe lang moet je nog? Nou ja, wij dachten uh, net op 10 minuten, maar het uh, later gaan doorspelen. Geen idee, eerlijk gezegd. Maar het, het loopt op zijn eind, dus? Ja, uh, het einde is Toch opmerkelijk, hè? dat Kismet. Dat uh, won uh, vorige week van de nummer 2 met 5-0, vijf staat vijfde. Speelt dan tegen de koploper. Ja. En dan wordt het 2-4. Ja, maar ook gewoon, het is gewoon een goede ploeg, wat ik eerder al zei. En uh, ik denk dat als je zo'n team in de vierde klasse neerzet, dat is het ook allemaal makkelijk mee kunnen draaien. Dus... Ja, en uh, met, met, um, ja, ja, goed. met alle respect, hè, laat ik het, dan laat ik dat wel benadrukken. Hoe gedraagt het zich? Ja, goed hoor. De scheidsrechter had het uh, op, een, op een gegeven moment wel even moeilijk. Toen riep je de aanvoerders bij elkaar, er was veel commentaar uh, van allebei de ploegen. En, uh, maar nadat de scheidsrechter uh, uh, de, de aanvoerders bij zich had geroepen, is dat een stuk minder geworden. Dus het, het, het is gewoon uh, een normale dans, normaal ja. Er wordt veel gepraat in die vijfde klassen, in die lagere klassen zie je dat veel meer. Dat uh, heel veel. En het wordt nog even 3-4. Oh, nou wie nu weer: een corner van. Ik heb geen idee wie het is. Maar die vliegt er zo in. Dus uh, het wordt er allemaal een spannend de laatste paar minuten. We komen zo nog even bij je terug. Ja. Oké, okay, Danny, ja, Toi, toi. Luikbaast en Luik. Nog 42 kilometer. Voorsprong koplopers, 2 minuten en 24 seconden. Die... Ik weet niet, ik denk niet dat ze het gaan houden. Het wordt dus weer een spannende ontknoping, en jij weet welke berg het is die daar de beslissing uh, gaat heeft. Dat zal ergens uh, de redoet zijn, en ja. anders wordt het wel de Saint-Nicolas, maar volgens mij hadden we er nog, geloof ik nog een voetbalverslaggever. Ja, dat een, klopt, hebben we uh, hebben ook nog Erik uh, kort aan de telefoon uh, heet. Okay, Erik, het was 04, vertel maar. Dat is nog steeds. HBC heeft uh, handenvol kansen, de doelman van uh, BSM die heeft een paar aardige reddingen verricht, of zat er soms heel knap tussen. Uh, een rare incidentje, Luc Gader werd nogal hard aangepakt en uh, hij stond op en uh, ja... ze wat zijn tegenstander op en ging er bovenop liggen, gaf het duwen enzovoort. Erik, Erik, ik ga je heel snel onderbreken, we moeten heel snel naar Tjerk, dat is een doelpunt gevallen. Daar is uh, 3-0 in die wedstrijd geworden tussen Bloemendaal uh, en Wijkenzee. Het was Floris van Dam uh, die hem uh, scoorde. Het was uh, goed aangegeven op een uh, assist van uh, Thijs Verbeek. De 17-jarige A-junior die 10 minuten geleden in het veld kwam. En die gaf de bal exact goed op Floris van Dam. En die kon zo doorlopen. En die tikte beheerst... ...langs de doelman van Wijkenzee. En zo is het stand 3-0 geworden. Maar leuk natuurlijk voor een 17-jarige A-junior... ...dat hij zijn debuut maakt hier bij, bij het eerste van Bloemendaal... ...en dat hij zo'n beslissende, beslissende als kan geven... ...dat Dam kan scoren. Lekker hoor, dankjewel Tjerk. En uh, mooi hoor, die jongen die de kans krijgen in de eerste teams. Heerlijk te houden van. Hoe is het bij Erik? Uh, nog steeds 4-0, daar waren we net uh, mee geëindigd. Uh, ja, HBC heeft uh, volop kansen. Er gebeurt gewoon eventjes helemaal, uh, helemaal niks. Schoten, uh, corners. Ik denk dat ze nu inmiddels negen corners in uh, 15 minuten hebben gehad. Maar ja, de bal wil er uh, niet in. En uh, BSM verdedigt uh, ja, met alle mogelijke middelen die ze hebben. Ik vertelde van een incidentje met Ruud uh, of uh, falen. Uh, Luc Valen, die uh, werd nogal hardhandig aangepakt uh, op de achterlijn. En, uh, ja, hij kon ze niet beheersen en uh, ja, ging, ging helemaal in de fout. Had eigenlijk rood moeten hebben, maar de scheidsrechter heeft iedereen geconsulteerd: de aanvoerders, de grensrechter enzovoort. Hij gaf niet eens een gele kaart, uh, hij liet het, uh, het spel met de vrije trap. In het voordeel van HBC, weliswaar, want die eerste overtreding was door BSM gemaakt. liet hier het spel gewoon doorgaan. Uh, ja, HBC heeft uh, ja, de wedstrijd natuurlijk helemaal in handen. Er is uh, geen sprake van dat er mis kan gaan. Zelfs Tief overs had zo weinig te doen achterin dat hij nou op het middenveld is gaan spelen. Maar de laatste vijf minuten moet ik zeggen, komt BSM uh, aardig terug. Uh, ze, ze zijn zwaar in de aanval. Bram van Hagen heeft al twee keer moeten redden. Nou, dat is in de hele eerste helft niet overkomen. Uh, het kabbelt verder. Officieel moeten we nog zes minuten spelen. Maar door al, alle mogelijk blessures en uh, alle is die de schijntzegde met Jan en alle mannen heeft gehad. Er zal er nog wel zeker een minuut of vijf bij komen, schat ik in. Erik, we spreken je zo meteen, hoor. we gaan weer snel naar Jerk doen! Kijk! En hier is het uh, 4-0 geworden in die wedstrijd. Het was wederom uh, Floris van die, uh, die scoorde. Maar het was uh, wederom uh, ja, de, de, de, de, de A-junior uh, uh, Thijs Gebeek die die bal van achteruit uh, direct speelde op Bogart. Bogart ging in lang iedereen langs en Bogart gaf hem exact goed aan, uh, aan, uh, aan Floris van En die kon hem beheerst inschieten en zo is het 4-0 in deze wedstrijd. Hoe oud is die Thijs? Die Thijs is 17. Wauw. Ja. Hartstikke goed man. En, ja, ja, ja. Dat was even... Erik of uh, gaan we? Even... Nee, Erik is al weg. Nee, t -t -t -t. <laughs> de doelpunten vallen als rappen uh, rijpe Hup. appla uit de bomen. Dat, dat is wel heel erg, duidelijk. Um, het peloton van uh, of in ieder geval de wielrenners de zijn op weg naar de Col du Maquisaar. Daar, uh, daar zijn ze nu op weg naar. En de voorsprong loopt. Zien de ogen terug uh, van? Twee minuten. Ja, het loopt terug, twee minuten. En we zitten in de laatste 40 kilometer, Hennie. Dus ja, ik denk dat uh, zo langzamerhand uh, wel uh, het uh, vuurwerk gaat beginnen. Volgens ja. mij zijn we in de, ook in de buurt van de rudoet. Maar dat wil ik even... Nee, nog niet. Nou, kijk eens. Ja, toch wel. wel. Ja, ja, ja, ja. De, de koplopers wel in ieder geval. Die mannen liggen er uh, in het peloton uh, ander 1 minuut en 55 seconden achter. Ja. En er loopt één van de vier koplopers een uh, metertje of vijf vooruit. Ja, de, ik denk dat ze allemaal gepakt worden hoor, dat het, kan het, niet het anders. Het voetballen gaat geloof ik gewoon nog steeds door, want ik zie erachter, dan gaan we gaan weer naar Tjerk. Weer? Zeg het maar! En het is hier 5-0 geworden in die wedstrijd, We gaat nu ineens hard in een paar minuten tijd. En het was uh, uiteraard Joost van de Boga die die bal diep aangespeeld kreeg. Hij liep iedereen uit en schoot hem schitterend beheerst in. En dat betekende deze wedstrijd 5-0 voor Bloemendaal. Wat moet jij een heerlijke middag hebben? Nou, het is wel een lekkere middag, maar het is al erg warm, dus een biertje zal straks. En het clubhuis van Bloemendaal, dat ken ik wel een klein beetje, dus dat gaat wel helemaal goed komen daar. Goed, uh, we ja, dat gaan. Het lijkt me heel veel. <laughs> ja. Goed, uh, dat was uh, Tjerk de Blauw. We gaan uh, verder uh, weer, uh, denk ik maar, met, uh, met de muziek, uh, lijkt mij hier. Want... Ja, dat was. Uh, ik, ik zit uh, te zoeken naar mijn muis, maar die, die kon ik even niet. 1, 2, 3 vinden. Uh, oh, die lag beneden aan de trap. Ja, dat, dat, dat, dat was wel de bedoeling. <laughs> uh, ik heb hem hier. Dat is deze geworden: Eminem met Ed Sheeran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 Een no. uh, verband eigenlijk uh, tussen deze twee heren M&M en Ed Sheeran en het nummer dat heette River Bognet is er vandoor met nog 36 kilometer te gaan in Luik-Bastenaken-Luik... maar de voorsprong is nog maar 1 minuut en 16. En de Wolfgang, uh, de Belgische ploeg die eigenlijk al alles won, die uh, ligt op kop. Wout Poels zit achter in het peloton, dat hadden we niet verwacht, met nog een, een skyrunner. Ja, zo'n wedstrijd is inderdaad zwaar en als je er het doet op moet... dan uh, na zoveel kilometer moet je nog een beetje wat uh, in je mars hebben... Het zit er niet in bij deze mannen. De voorsprong is alweer teruggelopen. Tot 1.22, 36 kilometer te gaan. Het wordt een heel spannende finale. Dat ja, wel. en uh, bij die uh, achtervolgende groep. De, de grote peloton zit ook de winnaar van de Waalse Pijl uh, bij. Die Ala Philippe. Die zit daar in tweede positie. En ja. ik uh, denk dat uh, zowaar een deel van die ploeg, van de Quick-Steps daar uh, zeven mijlslaarzen heeft aangetrokken... om uh, dat gat wat er nu nog uh, is tussen de kopgroep wat en de is peloton. Die, wat is die ploeg succesvol voor Dat jaar. denk ik ook, ja. Het is uh, echt ongelooflijk. Uh, met uh, een ronde van Vlaanderen uh, in winst omgezet door Terpstra... en Alain verliep afgelopen woensdag in die Waalse pijl, denk ik... Hé, uh, hey mannen, ik daar ga daar jullie het gegeven ja, afbreken... want we hebben nog een seconde of vijf. Nou, dan goed, zeggen we 1, 2, 3, 4, 5. Dank u wel voor het luisteren. Tot zo. En tot zo.